Jobboot met het NOS-journaal. In Brussel heerst een gespannen sfeer... na de persconferentie van premier Michel aan het begin van de avond. Een restaurant in het centrum werd ontruimd. Verder werden een hotel en enkele straten afgesloten door militairen. Of er sprake is van een concrete dreiging is niet duidelijk. Wel zijn er veel agenten en militairen op straat... In Brussel blijft het hoogste dreigingsniveau van kracht, heeft premier Michel bekendgemaakt. Er wordt nog steeds gevreesd voor een aanslag zoals die in Parijs. Vanwege de terreurdreiging rijdt de metro in Brussel ook morgen niet. Scholen, universiteiten en hogescholen blijven dicht. Morgenmiddag overlegt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw over de terreurdreiging in België. Inwoners van Brussel wordt geadviseerd om ook morgen drukke plekken in de stad te vermijden. Vanaf nu geldt in grote delen van Nederland een code geel vanwege mogelijke gladheid, dat meldt het KNMI. Met name bruggen en viaducten kunnen glad zijn. Vandaag vielen op veel plaatsen winterse buien met hagel en natte sneeuw. Code geel geldt niet voor Zeeland en het Waddengebied. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 10 uur, zegt het KNMI. In Iran is de Iraans-Amerikaanse journalist Jason Rezaian vanwege spionage veroordeeld tot een gevangenisstraf. De lengte van de straf is niet bekendgemaakt. Rezaian is correspondent voor de Washington Post. Volgens zijn krant heeft hij niets misdaan en heeft Iran geen enkel bewijs tegen hem. De journalist werd in juli 2014 opgepakt. Zijn advocaat zegt dat ze niet over het vonnis is geïnformeerd. Zo'n 1500 Turkmenen uit Syrië zijn naar Turkije gevlucht, naar Russische bombardementen. Ze komen uit verschillende Syrische dorpen in de buurt van de grens met Turkije. De Turkse regering veroordeelt de Russische bombardementen in het noordwesten van Syrië. Volgens Turkije dragen de acties niet bij aan het bestrijden van terroristische groepen. Turkmenen zeggen dat door de Russische acties in het noordwesten van Syrië zo'n 20 mensen zijn omgekomen. Het weer winterse buien, vooral in het westen. Langs de oostgrens kans op natte sneeuw. Het koelt snel af tot rond het vriespunt. Vannacht daalt de temperatuur tot 4 graden onder nul. Morgen geregeld zon en opnieuw fris bij een graad of 6. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. CFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met. Met nu. Peaceful Radio.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 Heel ontspannen, heel relaxed. Je kan meer weten, uh, komen te weten over Bob via de website van Peaceful Radio, peacefulradio.eu. Ik wens je heel veel luisterplezier. who came here Winter came here tonight. Sunlight came this morning, and it shines so bright and fine. Winter.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 te mojó el vestido el lobo vestido el cordero quiso engañar a la gente pero se le vio tan claro como al agua de la fuente Thank you.